أو دفاعا أو صمودا. نعوذ ف... <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه الفاروق يمبندحنا عبي بن كعب رضي الله عنه هزاته يهم وبتكن التقوى en Obea Radiallah en zei tegen hem Jaamer. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen als je op een groot veld zou wandelen, vol met dorens. En Omar zei tegen hem, ik zou mijn kleed, ik zou mijn kleed omhoog doen en ik zou heel voorzichtig voorbij de, dat veld wandelen. En obei radialla en heeft gezegd, Wel, dit is, dat is taqwa. Het wereldse leven is vol met obstakels, vol met gevaren, vol met. Uh, dorens en een mens moet oppassen wat dat hij doet en hoe hij leeft en dat is het taqwa zoals Oubay uh, Ibn Ka'ba radiyallahu anhu heeft gezegd dus de shaitaan haddoen Allah en zijn volgelingen en zijn leger zij zitten niet stil zij zijn constant plannen aan het smeden en ze zijn constant bezig om de uh, gelovigen naar, naar beneden te, te, te proberen halen en zij slapen niet Geloof mij. Zij rusten niet. Daarom, inshallah, vandaag wil ik het hebben op, over een verhaal dat heel gekend is. De meerderheid onder jullie heeft u waarschijnlijk al gehoord door bijvoorbeeld imam Anwar Laulaki of iemand anders van de Masha'ir uh, het verhaal van de, vier, uh, van de vier stieren. Een heel bekend gekend verhaal hmm. maar, alhamdulillah, ik zie verschillende broeders kunnen ik om er nog eens over te gaan en een paar lessen uit te leren, het kan geen kwaad. Zeker niet aangezien we de actualiteit van de laatste week, of de laatste weken, heel belangrijk nieuws, heel uh, grote veranderingen in de umma en heel grote veranderingen in de islamitische wereld in het algemeen. Daarom, ja, niet door de veranderingen van de islamitische wereld en door de actualiteit is het gewoon om dat verhaal te herhalen en om te proberen het verhaal te reflecteren op de realiteit. De vier stieren. Er waren vier stieren, drie zwarte en één witte. En zij hadden afgesproken, aangezien zij leefden, in een, leefden op een, in een wei die, die in, heel, in een heel gevaarlijk gebied lag. En overal rond die wei waren wolven en waren gevaren, die ten aller tijde die vier stieren kunnen aanvallen. Wat hadden de vier stieren afgesproken met elkaar. Zij hebben gezegd van kijk, Laten we altijd samen blijven, altijd samen horen. Mekaar uh, in doog houden, elkaar steunen, op elkaar letten. Proberen avondbewaking. Als, als uh, een groep is aan het rusten, moet een andere groep uh, uh, de bewaking houden. En ze hadden afspraken gemaakt dat ze één moesten zijn en één klik moesten vormen om zo de gevaren uit de te te, uh, Om zo uh, de gevaren te kunnen uh, ontwijken. Op een dag. Op een dag. Na een tijdje was er een privévergadering van de drie stieren. De drie stieren zijn samengekomen. Zij hebben gezegd: van kijk, die witte stier die trekt echt heel veel de aandacht. S'avonds waren wij overdreven op met die witte stier. Wij zijn zwart, geen probleem. Zwart s'nachts niemand ziet. Maar die witte stier is diegene die de aandacht trekt. Die witte stier roept op tot jihad. Die witte stier is een mujahid. Die witte stier is iemand die op, oproept tot sharia, tot tawhid. Die witte stier spreekt over het Die valt te veel, te veel op. Die witte stier gaat ons enkel en alleen problemen brengen. Dus die heeft gezegd: laten we, die drie stieren hebben afgesproken. Zij hebben gezegd: van weten wat? Laten we. Dus ik bedoel dan met die witte stier roept op tot sharia, jihad, kada, kada, reflectering met de omma. Uh, die drie stieren, zij hebben gezegd: van weten wat? We gaan die in de steek laten, we gaan die boycotten en we gaan, we gaan ons distancieren van die witte stier, zodat als er iets is, als er gevaar zou zijn, dat is enkel voor hem. Die witte stier is dan alleen, wij distancieren ons van die witte stier, al zou er iets zijn, maar we hebben er niets mee te maken. Dat was de redenering van de drie zwarte stieren. En zo is het ook gebeurd. Na een tijdje begonnen de wolven door te hebben dat er verdeeldheid was tussen de stieren. Zij begonnen door te hebben dat drie altijd samen zijn en dat er één alleen één is. En dat die stier altijd euh, nooit in het bijzijn is van die andere. Dus heeft een wolf geprofiteerd van de situatie. Heeft de wolf geprofiteerd van de situatie en hij is gegaan naar die witte stier, heeft die aangevallen, heeft die neergehaald en heeft die opgegeten. Terwijl de drie andere stieren waren aan het kijken. Maar ze hebben zich gedistanceerd. Zij waren in een andere hoek. Zij zagen hoe hun broeder, zij, zij hoe hun broeder de witte stier werd aangevallen. Hoe hun, witte stier, hun broeder de witte stier werd aangevallen en opgevreten. Zij hebben niks gedaan. Zij lieten die gewoon in de steek. Enkele dagen later dacht die wolf na. Die heeft gezegd: Kijk, ze waren met vier. Misschien waren ze toen sterk. Nu zijn ze mijn man minder. Laten we proberen. Je, je, je weet maar nooit. Het kan goed zijn dat het zou lukken de aanval. En de wolf is dan gekomen naar de drie stieren. En er was een beetje, aangezien zij met drie waren, er was een beetje uh, de bewaking was een beetje lager. En er was een beetje paniek. Dus is één van de stieren heeft, heeft een van de stieren zichzelf afgezonderd van de groep door de paniek heeft die wolf hem aangevallen. En die wolf heeft hem neer kunnen halen. Opgevreten, verslonden en er bleef niets meer over van de tweede stier, de zwarte. Er bleven twee stieren over. Wat hebben de wolven dan gedaan? In zich dan gezien dat zij toch maar met twee zijn? Wat gaan zij doen? Zij zijn erop afgegaan. Zij hebben nog een stier aangevallen. En die stier opgevreten. Er bleef maar één stier over. Eén zwarte stier bleef er over. Wat hebben de wolven gedaan? Zij zijn dan gekomen op een heel rustige manier. Die stier begon te lopen. En de wolven hebben hem laten lopen. laat die. Die gaat toch moe worden. Hoe lang kan die stier volhouden om weg te lopen? Hoe lang kan die dat volhouden? Uiteindelijk gaat hij bezwijken, die gaat vanzelf neervallen uit vermoeidheid. Die zal wel slapen, die zal... moe Hij zal wel op een dag... Hij zal wel neergaan. En dat is er ook gebeurd. Toen de, toen de wolf op de stier is gesprongen om hem op te vreten, heeft die stier nog op het laatste, bij zijn dood, heeft hij nog een heel, heel belangrijk citaat gezegd. Hij zei, ik ben, ik ben gestorven de dag dat de witte stier is gestorven. Ik ben verloren de dag dat de witte stier is verloren. En mijn ziel is mij ontnomen de dag dat, mijn, dat de witte stier is, is, is, is gestorven. En dat is een heel belangrijke les die we kunnen leren uit, die, uit dat verhaal. De umma is één umma. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd over deze umma dat we één umma zijn. Ons, onze umma is één, zoals de Profeet Sallallahu heeft gezegd in een authentieke hadith, dat de umma één umma is, haar uh, oorlog is één, haar land is één, haar vrede is één. En yani de Profeet Sallallahu heeft gezegd dat deze umma één umma is. Walaken, wat gebeurde er toen we Palestina in de steek hebben gelaten? Toen wij rustig aan het land hebben overgelaten aan de nakomelingen van apen en varken, gebeurd. Palestina. Daarna hadden wij Kashmir. Daarna hadden we Tsjetsjenië. Daarna hadden we de Filipijnen. Daarna hadden we Afghanistan. Daarna hadden we Irak. En elke dag gaan we een stap verder naar rechten. Waarom? Omdat we hebben gedaan wat de stieren hebben gedaan, we hebben die ene witte stier in de steek gelaten. Die ene witte stier, die dan een metafoor is voor de mujahideen. Een metafoor is voor de muwahideen. Een metaforis is voor de ahleden De mensen die, die opvallen in de ummah. Sheikh sheikh Omar Abdelrahman, wat is hij nu? 235 jaar gevangenisstraf in Amerika. De umma heeft hem in de steek gelaten. Waarom? Omdat sheikh Omar Rahman lawaai maakte. Hij was een man die lawaai maakte. Die op tot jihad. Die man op tot sharia. salam wa rahmatullah. In gevaar. Waar is Abu Qatada? Waar is Abu Hamza? Waar is Abu Mohammed maqdisi Waar zijn de, de 18.000 geleerden van Jazirat al-Arab? Omdat zij lawaai maken. Omdat zij openlijk de da'wah doen voor tawhid. Omdat zij openlijk Lamar bin Maruf al-Nahi doen. Omdat zij openlijk, klaar en duidelijk zeggen dat de umma moet verdedigd worden. En deze mensen werden in de steek gelaten door de umma en elke dag gaan we een stap naar achter. Elke dag gaan wij nog meer verliezen als wij niet wakker worden. De zwarte koeien, de zwarte stieren, de zwarte stieren wij kunnen hun vergelijken met de onma vandaag. En subhanallah, als, als we kijken naar de stieren, ze hadden een vergadering. Is de onma niet, niet samengekomen? Zijn de verantwoordelijken van de onma niet samengekomen in België en Nederland? ...om af te spreken dat zij zichzelf moeten distanciëren van extremisme en van sharia en van al hudud Hebben zij dat niet gezegd? Is er niet een, een bijeenkomst geweest waar de, ulema, waar de, de, de imams en de verantwoordelijken van de umma, ...hebben zij niet afgesproken dat zij niet zullen spreken over wal Baraa en al koffer met en alle andere zaken... ...en dat zij zichzelf distancieren van de mensen die over die zaken spreken? Er zal altijd wel zo iemand zijn in de umma. En zij hebben dan de umma overgelaten aan haar lot. En dan blijven de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala de wolven op onze umma afkomen. De les die we hieruit kunnen leren is, wat is het uiteindelijke en wat is het einde van iemand, einde van iemand die de umma in de steek laat? Wat was het einde van de stieren? Zij hebben hetzelfde einde gehad als de witte stier. Tenminste, de witte, de witte stier is met trots neergegaan. De witte stier is niet, uh, is niet gedood als zijnde een verrader. Is niet gedood als zijnde iemand die compromis heeft gesloten. Is niet uh, gestorven als zijnde een stier die zijn broeder de stier heeft, heeft uh, achtergelaten en uh, een, do, een, een, een dolk in hun rug heeft gestoken. Helemaal niet. De witte stier is neergegaan als een man, alhamdulillah. Wel. Maar die andere, de andere stieren, hoe zijn zij neergegaan als verraders, als vernederde verraders? Weet, wat is de les dat we hieruit kunnen stellen is subhanallah, subhanallah al adim Die mensen die nu sp die spreken over compromis en maslaha en keda en keda. overkomt hun niet hetzelfde lot als de rest van de omma? Is niet identiek hetzelfde wat, wat, wat hun overkomt? Identiek. Er is, geen enkele, er is geen enkel verschil. Als de, het verbod komt op hijab, komt dat enkel voor de extremisten of komt dat voor iedereen? Iedereen. iedereen. Verbod op niqab. Een tablighi, een sofi, een salafi, een tekfiri, een jihadi. Hij mag zijn wie hij is. Het verbod van niqab geldt voor elke moslimvrouw. Maak je lawaai of maak je geen lawaai? Doe je betogingen of doe je geen betogingen? Ben je iemand die denkt met Hikma en werkt met Hikma of niet? Het verbod is er sowieso. In Afghanistan, wanneer de Amerikanen en hun bondgenoten, katele Allah, wanneer ze zij zijn gegaan om te bombarderen, hebben zij gezegd: van, Nee, nee, nee, nee, nee, daar niet bombarderen, want daar zijn een paar volgelingen van uh, Karzai. Wallahi, als de bomwerper voorbij komt, hij laat niemand achter. Iedereen gaat neer. Kijk die Mortadin van de leiders van vandaag. Zij hebben de oma verraden. Zij hebben samengewerkt om de OMA neer te halen. Zoals die drie stieren. En wat is het uiteindelijk lot? Zijn zijn Abidin, vluchteling in Saudi-Arabië. Die kan zijn huis niet uitkomen of hij wordt neergeschoten of aangevallen. Husni Mubarak in de gevangenis samen met zijn zoon. En zijn vrouw heeft net een hartaanval gekregen omdat zij ook een arrestatie heeft gekregen. Alhamdulillah. Gaddafi, Alhamdulillah. heel de wereld heeft hem in de steek gelaten. علي عبد الله صالح في اليمن كاكوت رياضي اسمه.